7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Egypte zijn opnieuw doden gevallen bij confrontaties tussen betogers en leger en politie. Ziekenhuizen melden zeker 50 doden, onder wie ook politiemensen. In Egypte zijn tienduizenden demonstranten op de been. Betogers eisen het ontslag van de legerleiding en de terugkeer van Mohamed Morsi als president. Eergisteren vielen bij confrontaties 600 doden. De interimregering heeft gewaarschuwd dat met scherp zal worden geschoten als politieagenten, militairen of overheidsgebouwen doelwit worden van betogers. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen volgende week bijeen om het geweld in Egypte te bespreken. De Nederlandse minister Timmermans liet de Egyptische ambassadeur vanochtend weten dat hij het geweld onaanvaardbaar vindt. In Lage Lagenfuurse is prins Friso begraven op de begraafplaats van de Stulpkerk. Na de begrafenis wandelde de familie terug naar kasteel Drakenstein. In het dorp was veel politie en er golden strenge veiligheidsmaatregelen... maar volgens de politie was het veel rustiger dan verwacht. Bij de Filipijnen zijn een veerboot en een vrachtschip tegen elkaar gebotst. Aan boord van de veerboot zijn 700 passagiers. Boten in de buurt pikken de passagiers op. Er zijn geen berichten over slachtoffers.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 Daarmee plaatste hij zich niet direct voor de finale, maar zijn tijd van 20 seconden 13 ste was voldoende. Usain Bolt was in de tweede halve finales maar een honderdste sneller dan Martina. Het weer? Kans op een bui, vannacht ongeveer 14 graden, morgen droog en geregeld zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANNB ah, Verkeersinformatie. Er zijn wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken nu vertraging. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Knopen Diemen 2 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Twello en Deventer 2 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. De A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Neer en Knopen Muidenberg nog 3 kilometer fieden. A16 Breda richting Rotterdam, voor de Moerdijkbrug 2 kilometer, door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De N15 richting de Maaslakte. Daar is de afrit naar de N57 nog altijd dicht bij de afrit Brieden... door een afgevallen lading. Een stukje verderop is het daardoor extra druk tussen Rosenburg en de Afrit Oostvoorne 5 kilometer file. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Welkom. En we gaan het vanavond in dit programma hebben over voetbal, engelen, oorlog. En niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Want ik ga praten met Sanja Kregar. En zij heeft hier in Nederland een uitgeverij opgericht om Kroatische verhalen in vertaling uit te geven. Kroatië dat overigens sinds juli lid is van de Europese Unie. En als het goed is, dan gaan we straks later in dit programma ook nog even praten met uh, de Nederlandse schrijfster Manom Uphof. Die met een Kroatische man is uh, getrouwd en die op dit moment in Kroatië is. En met, hem wil, met haar wil ik dan ook even heel kort hebben over die Kroatische verhalen. Maar hier in de studio, Sanja Kreeker, welkom. Dank je. Uh, we gaan het hebben over die verhalen die jij hebt uh, uitgegeven. We gaan het hebben over Kroatië. We gaan het dan onherroepelijk hebben over die Oorlog natuurlijk, van begin jaren negentig, die heel voormalig Joegoslavië in stukken uiteen reed. We gaan het ook hebben over jou hier in Nederland en hoe je hier terecht bent uh, gekomen. Nou, laten we daar gewoon mee beginnen, want je bent uh, van huis uit medisch wetenschapper, maar je was begin twintig toen je uit Joegoslavië hier kwam. Dat zeg ik goed, hè? ja. Dat was toen Joegoslavië. Ik ben uh, geboren en getogen, opgegroeid, afgestudeerd in Zagreb. En die studie heette stomatologie. Dat is een uh, variant op tandelkunde, medische, uh, meer medische varianten daarop. Daar was ik net mee klaar en toen kwam ik naar Nederland. Um, met de bedoeling om te kijken of ik hier, uh, nou ja, of ik wilde gewoon hier werken. Dus ik heb eerst stage gelopen. Toen bleek dat ik het dat ik er niet zoveel mee kon hebben zoals ik had gedacht. En toen heb ik mijn verdere beroepsweg uh, in eerste instantie gekozen... in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Maar ja. even over Joegoslavië, dan wil ik zo nog wat over dat ja. onderzoek weten. Je bent dus opgegroeid in communistisch Joegoslavië. Was je ook blij dat je dat land kon verlaten? Hoe verhield jij je tot dat communistische Joegoslavië? Ja, uh, vele vragen. Um, ik... Ik kom uit een gezin wat niet uh, helemaal uh, blij was met het regime zoals die was. En dat betekende dat ik het uh, eigenlijk best wel moeilijk kon hebben. Maar als kind merk je daar niet zo gek veel van. Maar uh, heel veel van de onvrijheid die uh, mij gevormd heeft... heb ik pas gemerkt toen ik, uh, toen ik naar Nederland kwam. En me realiseerde hoe het dan anders kon zijn. Um, wat ik wel merkte in, uh, in communistisch Joegoslavië opgroeiend als Kroatische... Afkomstig uit een katholiek gezin was dat ik thuis een set verhalen hoorde... die ik dan uh, voor me moest houden en op school hoorde. Iets wat diametraal tegenovergesteld was daarmee. En dat waren de verhalen die ik wel vooral moest opdreunen als het, uh, als het daarom gevraagd werd. En uh, nou ja, dat was wel kenmerkend voor mijn vroege vorming. Waar ik wat wat, wat, wat zei je bijvoorbeeld niet buiten de uh, huiselijke kring? Kritiek op het systeem zoals die was. Dat uh, kon je me beter uh, niets over vertellen. En een van de dingen waar ik, uh, waar ik wel ingestonken was in de loop der tijd, wel een paar keer, was. Uh, op school werd gevraagd: dan van wie is er naar de mis geweest? Ja, ik was er naar de mis geweest. En, nou, toen werd je uitgelachen. En dat is Want je zo. hoorde niet naar de kerk te gaan. Nee, je hoorde niet naar de kerk te gaan. En je werd uitgelachen door diegenen die er niet waren, maar ook door diegenen die er wel waren. Maar die hadden waarschijnlijk wat eerder begrepen dat ze dat niet mochten zeggen. Dus het was een. In ieder geval een sfeer van onvrijheid waarin je van kind af aan werd grootgebracht. Zo ook heb ik het ervaren. Ja. En hoe was dat toen je hier in Nederland kwam? Ik bedoel, hoe heb je Nederland ervaren? Je was begin twintig, hè? je was dus afgestudeerd. Ik was 23, ik was net afgestudeerd, ja. Hoe heb ik het ervaren? Um, de, achteraf heb ik vaak gedacht dat het een, een slechte zaak was om juist naar Nederland te komen. Omdat het een heel vrij, heel uh, ja, matrix gestructureerd uh, land was, niet hiërarchisch. Uh, en ik kwam uit een totalitair regime waar je precies wist wat je, wat je moest denken en waar je niet geacht werd om je eigen mening te hebben eigenlijk. Hè, tenzij dat de mening was die je werd ingegeven door de juf door op school, zeg maar. Dus het was, het was ingewikkeld. Het was ingewikkeld om je weg te vinden hier. Um, te veel vrijheid. Nou ja, dat is wel iets waar je mee moet leren omgaan. En dat heb ik niet meteen geweten toen ik hier kwam. Dat is, dat Wat vond je processen. bijvoorbeeld lastig? Het besef dat je wel mocht uiten. Dat je wel met de kritiek mocht komen. Dat, uh, dat je niet om je mening uh, veroordeeld uh, zou worden. Of misschien wel veroordeeld, maar in ieder geval niet uh, gevolgd. Of uh, nou, dat je er geen last van zou krijgen in je, in je loopbaan bijvoorbeeld. Of uh, uh, nou, dergelijke zaken. Zag je andere Joegoslaven hier? Weinig, weinig, weinig. weinig. Daar, uh, die, die zocht ik echt niet op. Um, Waarom niet? Nou, toen de tijd rationaliseerde ik als een verhaal: van ik ben hier gekomen om in Nederland te wonen, dus als ik dan uh, mensen uit, uh, uit Kroatië wil ontmoeten, dan ga ik daarheen en dat deed ik ook wel. een paar keer per jaar. Doe ik nog steeds, dus uh, ik had mezelf uh, had ik het wijs gemaakt dat het voor mijn eigen integratie wel heel goed was om voornamelijk met Nederlanders om te gaan. Een ander verhaal dat daarbij hoort is. Uh, dat ik het toch wel uh, prettiger vond om um, niet, te veel, uh, niet te veel met Joegoslavië hier te mengen. Omdat, je, omdat ik nooit wist wie je waar zou aangeven. Uh, hè, er waren wel verhalen over, uh, over uh, ja, toch een vrij sterke spionagenetwerk en dergelijke. En ik heb het nooit tot op, uh, nou ja, tot op laatste detail uitgevoerd. Probeert. Ik heb maar gereden. het was denkbaar geweest dat als je iets... <totstuk> het uh, was zeer goed denkbaar geweest van waar ik vandaan kwam. En dat was een soort angst geweest wat, uh, wat, ik, wat ik mee had genomen. Je bent medisch wetenschapper, hè? je hebt een standheelkunde gestudeerd in Joegoslavië. Je kwam hier, je hebt dat hier niet uitgeoefend. Maar wat voor... Uh, je bent ook gepromoveerd. Waar ben je precies in gepromoveerd? Uh, op het gebied van hoofd- hals tumoren. In het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. En dan de UVA. Dan. Maar je deed onderzoek, hè? Je opereert, deed onderzoek. Heb je geopereerd? Um, ik heb kunnen assisteren bij, uh, bij grote ingrepen. Dat wel, ja. Ben je... ik, maar ik, ben geen, ik heb geen klinische bevoegdheid in de zin dat ik het zelf zou uh, mogen doen. En dat heb ik ook nooit gedaan. Maar ik heb wel uitvoerig mogen meekijken. En, ja, en je bent dat erop is gepromoveerd. Zeer interessant. En je bent erop gepromoveerd. Maar je, bent, je hebt die medische wetenschap voor een deel gewoon nu... Uh, ben je een ander pad ingeslagen. Waarom eigenlijk? Klopt. Ja, de wisselingen in mijn loopbaan waren er wel een aantal geweest. Op een gegeven moment kwam ik dan tot een, tot een, ja, een eind, naar mijn, de, de, naar mijn indruk. Ik dacht, hier kan ik me nou niet meer verder ontplooien... Dit heb ik nou wel gezien. Misschien kan ik het nog eens herhalen, maar kom ik er verder mee. En bovendien was ik ook wel nieuwsgierig naar uh, hoe is het in, in andere sectoren. Hè? Want dit was een instituut waar ik werkte. Ik dacht, hoe is het in de farmaceutische industrie? Hoe is het om voor jezelf te werken? Hoe is het om, uh, op een universiteit? Jij werkte voor het Antonie uh, Ja, daar Leeuwen. heb ik het langste gewerkt. Ja. Ja. Als onderzoekster. Ja. Hoe lang heb je daar gewerkt? Al met al in allerlei vormen van dienstverbanden. Ik geloof dat ik op 14 jaar kom. Ja. En heb, was, was je in die tijd ook al met die Kroatische literatuur bezig? Nee, met die nee, literatuur nee, sowieso? Nee, nee, nee, nee, Nee, ik was bezig met de vakliteratuur, heel veel uiteraard. En dat was voornamelijk in het Engels. Uh, en ik was bezig met uh, kleine kinderen die ik had... die ik daarnaast ook wel, uh, wel tweetalig uh, opvoedde. Of ik ging over een Kroatische uh, uh, opvoeding in het Kroatisch, zeker de eerste jaren... Wat ik wel steeds heb gedaan was op het gebied, op de gebieden waar ik werkte, steeds de tegenhangers in Kroatië te zoeken. Dus ik ben het onderwerp wat ik als promotieonderzoek hier in Nederland deed, deed ik voor een deel ook wel in Kroatië. Wat voor onderzoek was het precies, als het, als het uit te leggen valt? De kanker in de keel, bepaalde type keelkanker en dat... Dus uiteindelijk is het zo dat hij in mijn promotiecommissie... ook een hoogleraar van de universiteit in Zagreb heeft gezeten. Omdat hij ook al voor een deel heeft meegewerkt aan onderzoeken. En dus die, uh, nou ja, die neiging om die bruggen steeds te, te slaan, die had ik wel altijd. Op, op, op zich is dat overigens wel grappig. Hè, want je zegt dat je uit je bent weggegaan. Je bent hier gaan, gaan, gaan studeren, verder gaan studeren. Gaan promoveren, omdat je dacht dat je... Dat gaat hier beter, beter lukken. Met ook een enige afstand tot Joegoslavië. Geen Joegoslavië hier willen ontmoeten. Tegelijkertijd wel je kinderen ook in het Kroatisch opvoeden. Dit is geen veroordeling hoor, maar een, nee, een, een vraag. <laughs> nou, de, de reden daarvoor was dat ik het ondenkbaar vond... dat mijn kinderen altijd van mij afhankelijk zouden zijn... om te kunnen praten met hun familie... Uh, of met de andere mensen uit waar ik vandaan kwam. Dus het was een stuk bieden van, van, van onafhankelijkheid, zoals je wilt. Zo heb ik het gezien en zo... Nou ja, zo hebben ze het ook al opgevat. Ik dacht, ik wil niet altijd de interface zijn tussen jullie en, uh, en Kroatië. En dat moet je zelf kunnen. Dat moet je zelf kunnen praten. Je moet zelf met je opa en oma daar kunnen praten. Nou, dat, uh, dat hebben ze omarmd. En dat hebben ze een tijd goed gedaan. Uh, toen ze ergens halverwege basisschool waren... toen begon het wel uh, hun Nederland zich zo veel beter te ontwikkelen... dat het eigenlijk steeds lastiger werd om in twee talen te, te, te door te gaan met communiceren thuis. En toen heb ik het losgelaten en dat was voor mij ook wel een oplossing. Um, um, gewoon Nederlands te praten met ze. Je hebt, hebt, hebt uh, Joegoslavië natuurlijk ook zien, zien veranderen. Jij bent net uit het communistische Joegoslavië weggegaan. Op een gegeven moment valt het helemaal uit elkaar. En krijgen we natuurlijk ook die verschrikkelijke oorlogen in, in, ja. de, in de jaren negentig. Wat herinner jij, wat is je eerste, je vroegste herinnering aan, uh, aan, aan de oorlog in Kroatië? Heel simpel. Servië valt Kroatië binnen, zo is het gegaan. Je familie zat daar nu toen natuurlijk. Waar woonde die? In Zagreb. In Zagreb Mijn allemaal? In Zagreb. Ja. Nou kijk, uh, dat de oorlog daar kwam was voor mij niet een verrassing. Wel de vorm daarvan, wel het moment, wel de, de gruwelijkheden die later zich uh, dat hebben voorgedaan. Maar dat de zaak grondig ontplofte, dat, dat, dat, daar kon ik niet uh, verrast over zijn. Waarom niet? Dat kon wel. Omdat uh, omdat de onderdrukking in Kroatië zo groot was. Uh, dat dat was onhoudbaar. Uh, de, de dominatie van, uh, van de Serviërs binnen Joegoslavië. en nu heb ik het over Kroatië vooral, ja, het was, dat was behoorlijk. En je kon het wel op je, op je vingers aftellen. Uh, als, het, uh, als eenmaal die mogelijkheid komt om zich daar los van te maken... dan zal het gaan gebeuren. En dat is ook al gebeurd. Uh, dat er een reactie zou komen uit, uh, uit de bazige oostenburen... inmiddels, ja, dat was ook al te verwachten... Maar hoe dat verder zich zou ontwikkelen, dat, uh, dat was toch wel schrikken. He, dat, dat kon ik niet weten, dat kon niemand... Uh, maar wat herinner uitzetten? jij je van de eerste, eerste berichten over <coughs> nu gaat het? Want uh, dat kreeg je die van je familie? Nee, uh, als ik het goed heb, daar, uh, de eerste wat mij bijstaat is dat we daar waren. Want ik dacht dat het in de zomer was begonnen. En dat ze... De zomer van? Uh, 91. 91. En ja. uh, we waren daar met vakantie en uh, mijn vader die luisterde heel veel naar de radio. En uh, toen hoorde je dat er een dorpje in de achterlanden van Zader. Dat is een stad aan de Adriatische kust, Noord-Dalmatie, zeg maar. Dat dat dorpje uh, van, de, van de wereld weggeveegd was. Omdat het uh, uit de Servische enclave in de buurt uh, aangevallen werd. En uh, de paar inwoners die er zijn, die zouden dan verdreven of vermoord zijn en de huizen uh, verbrand. En ik weet dat dat de, de eerste, uh, eerste bericht, het eerste bericht was wat mij, uh, uh, wat mij nu nog zo binnenstaat. Of uh, uh, bijstaat. En een aantal jaren geleden, in 2010, waren we nog uh, ook in die gebieden. En ik weet dat ik nog het dorpje heb opgezocht. En uh, nou ja, de borden op de weg staan er nog. Wat bedoel je, de borden op de weg staan er nog? De naam, uh, begin en ja. het eind van de dorp. Dat is het enige wat er staat, bedoel je? Uh, nou ja, en verder uh, kan ik me eigenlijk niet herinneren. Maar ik weet dat ik die naam zag. En ik ja, verder Kievo. Die, die, die, die, die bestond toch niet. Hij bestaat weer. En dat is een nou ja, goed, persoonlijke maar herinnering je... van begin en uh, vele jaren later. Iemand heeft mij eens verteld: iemand uit voormalig Joegoslavië. Die woonde ook ergens in een dorpje. En dat was op zeg maar 30 kilometer afstand, was de oorloger. Dat hoorden ze en zij hadden het idee daarvan. Nou ja, weet je, dat is oorlog, maar het is nog steeds niet hier. Dus de oorlog was heel dichtbij en tegelijkertijd op een hele rare manier veraf. Voor jou in Nederland moet het natuurlijk helemaal raar zijn geweest vanuit Nederland daar naartoe kijkend. Nou, het voelde helemaal niet alsof het zo ver weg was. Uh, sterker nog, uh, toen de oorlog uh, hier begon... krijg ik heel sterk de neiging om daar naartoe te gaan... We waren daar toen, toen dat eerste incident waar ik het over had gebeurde. We zijn daarna teruggekeerd en dan probeer je leven op te pakken weer hier. En ik weet dat ik een hele sterke uh, nou ja, trekkracht voelde. Om, je moet terug gaan, dat land is daar, uh, nou ja, er gebeuren verschrikkelijke dingen. En uiteraard kon ik niet verzinnen wat ik daar zou kunnen doen. Dus ik, ik heb het niet gedaan, maar het staat me nog zo bij dat het... Zo'n slecht te begrijpen. Uh, de, ja, aantrekkingskracht opeens komt. Uh, van daar, daar zijn. Herinner je, je nog dat de eerste van? mensen sneuvelden die, die je kende? Of via-via of, of, of in de directe omgeving of wat dan ook? Nou, wat dat betreft heb ik veel geluk gehad. Ik weet dat er een zoon van een buurman. op een plek waar we een buitenhuisje hadden, die is gesneuveld. Uh, nee, goed, dat is dan meer een idee dat er iemand die je kent gesneuveld is. Uh, verder heb ik geen. Direct, of geen verliezen in de directe omgeving geleden. Wel dat hij een, een jongen uit mijn klas, die het dan wel gevochten heeft... Uh, die, die, heeft uh, die is daarna danig ontregeld dat hij eigenlijk nooit meer zijn leven uh, op heeft kunnen pakken. En die is eigenlijk in het hulpverleningscircuit uh, terechtgekomen. En voor zover ik weet is hij nooit meer uh, hersteld eigenlijk van, van de traumas van de oorlog. Wat voor, hoe, hoe, wat voor reacties kreeg je in Nederland, zeg maar, begin negentig? Oorlog is losgebarsten daar. Ja. Jij zit hier, je wilt zelf weer terug. Ondanks het feit dat je het misschien wel heel erg naar je zin had hier... maar je wilde toch terug naar Kroatië. Maar hoe reageerde je Nederlandse omgeving daarop? Nou, ten eerste dat, dat ik terug wilde naar Kroatië... dat heb ik niet, uh, niet zo breed bekendgemaakt. Want dat was ook niet uh, hè, dat was niet dat zo realistisch. Je hoofd... hè? Dat, zat veel, dat is ja, binnen conflict geweest. Maar... Um... Uh, ik vond uh, uh, toch wel de reacties erg lauw in uh, Nederland, in mijn omgeving. Ik probeerde zo'n uh, beetje als een roepen in de woestijn uh, duidelijk te maken... dat er vreselijke dingen aan het gebeuren waren en uh, nog verder zouden gebeuren. Hè. Je kon het wel zien aankomen, zo het leger en alles vanuit het oosten. En... Uh, uh, er werd een beetje, een beetje makkelijk over gedaan in het begin. Van, God, de soep wordt nooit zo heet opgegeten zoals het opgediend wordt. En het loopt met de zus af. En uh, je maakt je wel veel te druk. En, en, en, dat, dat was best een absurdistische tijd, omdat ik. Uh, nou ja, uh, de hulpkreten die ik uh, hoorde vanuit, uh, vanuit Kroatië, die kon je hier niet vertalen. Je kon je niet overbrengen. En dat, dat was. Uh, uh, dat is erg verscheurend. Je zegt absurdistisch. Ja. Ja, je bent hier, je hebt een goed leven. Uh, je hoort dat daar waar je tot een, tot een jaar of twaalf geleden ook nog, waar, uh, ook nog was, dat mensen, uh, nou ja, levensgevaar lopen, dat ze alles kwijtraken, dat, uh, dat de vernielingen gaande zijn. En uh, dat, dat, dat is niet om bij elkaar te brengen. Dat, mm -hmm. is, dat, is, dat is heel ingewikkeld. en... Uh, ja, dat kan ik het niet, kijk, uh, niet uitleggen. Het punt, is, het, het punt is natuurlijk wel... en ik, ik heb een keer een gesprek gevoerd met een Nederlandse schrijver... Otto de Kat. Dat gaat over, dat heeft een boek gemaakt, dat speelt zich in Berlijn af. En dat, gaat, dat is de vooravond van de, van de oorlog. En iemand probeert mensen te waarschuwen. En, maar die hebben geen idee wat zich allemaal hè, aan het voltrekken is al. En wij denken, wow, ja, dat is inderdaad stom. Maar we hebben het zelf meegemaakt met Joegoslavië. Op korte afstand. En de vraag is dan... Hoe komt dat dan dat dat niet tot ons doordringt? Want wij zaten hier toch heel dicht bij Joegoslavië. En het drong niet echt door, leek het wel. Ja, die vraag kan ik beter omdraaien. Hoe kan dat? Um, bij mezelf kijken denk ik dat ik misschien te... te ja te geëmotioneerd, te paniekerig aan het uiten was daarover. Wat ik ze dachten, eigenlijk je... niet, ze dacht, ja, wat, wat nou, even, even afkoelen. Nou, dus dat, dat, dat kon ik opmaken uit de reacties die ik daarover, daarop kreeg. En verder, ja, ik denk dat het toch wel... Um, ja, dat prachtige Joegoslavië, wat, uh, he, dat, die communistische walgalaar... bij dus paradijzen en dergelijke... dat dat ook wel heel erg goed in de beeldvorming zat... en dat je dat je ja, niet zo gauw kon, uh, bij elkaar kon brengen met het land... waarin nu opeens uh, uh, yeah, mensen elkaar te lijf gingen. Ja, dat is natuurlijk iets wat we, wat, wat we even niet mogen vergeten. Uh, Joegoslavië is een tijd lang bij een bepaald deel van links-Nederland... ook bijna hè, een soort, soort modelland geweest zoals dat moest gaan. Verbaasde je dat niet? Nou ja, wij hadden het beter en vrijer dan uh, de, de landen die echt achter de ijzeren gordijn zaten. Hè. We konden vrij reizen, uh, we, we hadden ook wel tamelijk goede toegang tot uh, bepaalde dingen in het westen. Dus nee, dat verbaasde me niet helemaal. Hey. Het, was het, het, het, het had het vriendelijkste gezicht van, het, van alle communistische ja, ja, landen. het was een dat heel vriendelijk gezicht. En naar, naar, naar binnen toe was het, uh, was het wel repressief. Voor, niet voor iedereen natuurlijk. Hè. Voor mensen die heel erg voor het regime waren, was het, was het die Walgala ook wel. Maar daar hoorde ik niet bij. Of bij mijn familie waar ik vandaan kwam, niet bij. We gaan, uh, we gaan uh, het, het dadelijk uitvoerig hebben over voetbal Engelen, Oorlog. Dat is een van de boeken die je hebt uitgegeven. Dat, zijn, uh, dat is een bloemlezing uit die Kroatische victie. Literatuur, het fictieve proza tussen 1990, nou, over die periode zitten we nu eigenlijk te praten, en 2010. Maar ik zei ook tegen je: nou, ik wil ook wel Kroatische muziek horen. Nu heb je iets meegenomen. Je moet even niet zeggen wat de man gaat zingen, maar je moet even zijn naam noemen. Dat is Ibrica Josic, een eenzame troubadour uit Dubronik. Oké, we gaan naar hem luisteren. als je dan door je malen dat soudvijnum je prorekt ne tvoedt leren, zelve jochs matrach kada simek zebi Plaats, i i je plaatst, je simje, nadat slijm is tobiel je. Die dat tobiel Rela Na Pragu, prado ser l'ommus moses Na The boy Ochi, the boy Ochi, the boy Ochi, the boy En we bij de verkeersinformatie vielen nog op de A1 Apeldoorn-Hengelo... na een ongeluk vier kilometer tussen Voorst en Deventer twee rijstroken zijn dicht. Ja, en dat was de ANWB, een korte ANWB. En dit is Brands met Boeken op Radio 1. En ik praat vanavond in dit programma met Sanja Kreekar. Aan het begin van het programma vertelde ik al dat ze medisch... Wetenschapper is. Ze werkte lange tijd in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, gepromoveerd op kankeronderzoek. Maar nu sinds enige tijd eh, bezig met het uitgeven van Kroatische literatuur. Zoals bijvoorbeeld, ik heb het hier in handen, voetbal Engelen, oorlog Een bloemlezing uit het Kroatische fictieve proza tussen 1990 en 2010. Even Sanja, over wat we voor de AWB hoorden. Iedereen die heeft geluisterd, al dan niet in de file of waar dan ook, heeft gehoord wat deze Kroatische zanger zong. Een liedje van wie, zeg het maar. Het was Leonard Cohen. Ja, en hij zong so het. Long Marin, ja, zong ik. Hij heeft het, ja, sorry. heeft het bewerkt, heeft het laten vertalen. En hij heeft een, uh, ja, een soort tribute to Leonard Cohen uitgegeven op een CD die ik enkele jaren geleden aantrof in Zagreb. En, ja. Is dit populair in Kroatië of niet? Uh, Leonard Cohen meer dan, uh, dan, dan Iwitsa Josic. Uh, Josic was in de jaren 70 een uh, bekende verschijning... In, uh, op de straten van Dubrovnik, waar hij een beetje als een verschoppeling, als een eenling... Uh, als een troubadour met zijn gitaar uh, rondging en protestliederen zong. Uh, ik heb hem de hele tijd niet gevolgd daarna... en toen kwam ik hem tegen als uh, uh, ja, aanhanger van uh, Leonard Cohen... die hij op deze manier dan... Uh, nog eens naar Kroatië heeft uh, gebracht. En wij gaan nu Kroatische verhalen naar Nederland brengen. Maar dan gaan we eerst weer terug naar Kroatië. Want uh, Manon Uphoff, dat zei ik aan het begin van het programma ook al... die is op dit moment in Kroatië, Nederlandse schrijfster. En je komt daar vaak, uh, Manon, omdat je een Kroatische man hebt... en je zit nu al een tijdje volgens mij in Kroatië. Klopt dat? Ja, ik uh, ben, ben hier nu alweer een, een paar weken. Dat wil zeggen, we uh, slingeren wat, uh, wat heen en weer. Dus uh, delen van Kroatië en uh, zijn onlangs ook in, uh, in Bosnië geweest. Maar ik kom er heel regelmatig in het gebied. Ik wil je een vraag stellen over uh, Kroatische verhalen. Want ik las uh, op internet een interview met je. En dat was naar aanleiding van die bloemlezing Voetbal-Engelen-Oorlog en toen zei je een paar hele verstandige dingen over Kroatische literatuur... vergeleken bij bijvoorbeeld Nederlandse. Wat is het grootste verschil? Nou, een van de, een van de grootste verschillen is dat in de Kroatische literatuur... zich niet, niet brinstaart... Op, op ongeluk. Uh, het, het, het tragische... Uh, zoals je dat in de Nederlandse literatuur... Uh, toch wel tegen kunt komen. dat uh, Of in ieder geval... Het, het, ja, de, een, een wat... mismoedige uh, benadering. En ik weet dat ik heel erg chargeer... en dat ik hiermee ja, ook weer allerlei lelijke dingen... over de Nederlandse literatuur zeg. Maar dat ontbreekt eigenlijk... Uh, uh, in de Kroatische literatuur. Die is wat dat betreft veel meer bereid... om uh, de klappen die het leven... Uh, onvermijdelijk uitdeelt... Ja, om, uh, om, om, om die, nou misschien niet zozeer aan te nemen, maar om daar om daar uh, om daartegen terug te mappen. Dus dat maakt het een hele, een hele vitale, uh, een hele vitale literatuur vind ik. Even, even heel simpel, als je in Nederland zeg maar op jonge leeftijd in een trappelzak enige tijd aan de waslijn wordt gehangen, dan kun je daar de rest van je leven een oeuvre opbouwen. En ja. uh, als je in Kroatië door een beer wordt opgegeten, dan doe je dat in twee paragrafen af. Ja, uh, uh, en ook met... met ik, ik denk zelfs dat ze het woord uh, trauma uh, nauwelijks, uh, uh, nauwelijks kennen. Het is inderdaad ervaringen die uh, in de Nederlandse literatuur... We hebben ook heel erg de neiging om te psychologiseren. En dat, dat zie ik in de Kroatische literatuur, voor zover ik die dan ken... Uh, uh, eigenlijk nauwelijks terug. Het wordt veel meer uh, uh, genomen zoals het, zoals het is. En dat biedt ook de vrijheid voor een schrijver... om dat eigenlijk vanuit allerlei invalshoeken uh, uh, te bekijken. Dat wil niet zeggen dat het allemaal lachen, gieren, brullen is. Dat kan soms heel, uh, ook heel zwart en heel bitter zijn. Maar uh, dat, dat bijna psychologisch duidende laagje van hoe je dat moet plaatsen uh, en en wat, voor, wat voor kleur je daar aan moet toekennen, want dit is uh, somberstemmend, uh, dit is, uh, nou ja, uh, uh, zal voor de rest van mijn leven van invloed op mijn hele, mijn hele handelen en denken zijn. Dat vind ik daar uh, gewoon veel minder in terug en dat is een ontzettend, ontzettend bevrijdend ook om daar als uh, Nederlandse schrijver mee in aanraking te komen. Blijf even hangen. Is dat waar, wat ze zegt, Sanja dat ontbreken. Waarom, waarom, waarom ontbreken de trauma's? Nou, die ontbreken... Nou ja, zei, die, die hebben we die, extern gehad, zou ik denken. Hè. Dus die nou ja, die, bedoel, ik die ik hoor hoe daarvan... stom het is wat ik zeg. Want die, die hebben jullie in vorm. Maar vertel. Nou ja... Het gaat erom, wat Manon net zegt, luister. Er wordt veel meer geaccepteerd de klappen van het leven. Klopt dat? er komen ook veel meer externe klappen in het leven... Van het, leven. het land is niet zo rijk als hier. Het gevecht voor het bestaan neemt toch nog neemt een belangrijker deel van je tijd in beslag. Dan komt er nog een oorlog overeen, Dus daarna mag je wel de boel gaan opbouwen enzovoort. Dus je hebt die energie nodig om, om vooruit te komen. Je hebt weinig mogelijkheden om te kniezen. Manon, je hebt, hoor je wat, wat ze zei? Ja, ik hoor het, ja. het, ja. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Er zijn minder mogelijkheden om te kiezen. En uh, vanuit een Nederlands perspectief uh, zo, zouden wij dat onmiddellijk uh, uh, duiden... als, nou ja, dat is dus negatiever. Dat maakt je leven dus armer en beperkter. En dus zullen mensen uh, wel, uh, zich wel ongelukkiger voelen. En uh, niets, is, uh, uh, niets is minder waar. Want, uh, kijk, wat natuurlijk ook gebeurt... op het moment dat je minder mogelijkheden hebt... Uh, dat ontslaat je ook wel eens van de hele kwellende, dwingende plicht... om te moeten kiezen tussen allerlei lulligheden. Uh, en, en dat het uh, uh, bestaan in, in Nederland, dat verplat uh, mensen ook ontzettend vaak... tot, tot ja, eigenlijk machines die uh, voortdurend uh, uh, dingen moeten, moeten beslissen... terwijl die beslissingen zelf eigenlijk helemaal niet van belang zijn. Jij, jij hebt een, een, een Kroatische man. Dat is ook waarom je heel vaak naar Kroatië toe gaat. Wij hebben het aan het begin van dit programma uitvoerig gehad... ook over de, over de oorlog in, in Kroatië. Jij reist nu door Kroatië heen. Even heel simpel. Als je nu door dat land heen reist, hè? Wat, wat, wat, wat, wat merk je dan nog van die oorlog uit de jaren negentig? Wat zie je? Nou, ja, dan moet ik ook weer een beetje nuanceren. Ik ben nu ja. op, het eiland, op het eiland Kurk. Daar zie je uh, uh, op zich niet zo heel veel van de oorlog. Wat, uh, wat je wel, uh, en zeker tot een paar jaar terug, zag, is dat het land een enorme klap heeft ge uh, gekregen op, uh, op toeristisch uh, gebied. Omdat, uh, nou ja, goed, in, in andere delen van Europa volstrekt onduidelijk was uh, hoe groot de schade was die was aangericht, en hoe veilig of onveilig bepaalde gebieden. Uh, waren. En dat betekende dus ook dat men uh, de, de prachtige kust uh, uh, ging mijden, dat hotels uh, leegliepen. En je ziet nu dat dat land uh, al, al enige tijd uit dat, uit dat dal aan het, uh, aan het klimmen is. Als ik heel eerlijk ben, uh, uh, de echte... Uh, ja, uh, uh, kapotgeschoten uh, gebouwen en dergelijke. Dat ken ik toch uh, uh, meer van, uh, van grensgebieden en van Bosnië. Waar je wel, en, en zeker van Sarajevo, waar mijn man vandaan komt. Uh, dus daar zie je heel direct de ruïnes van, uh, van de oorlog. En hier, in de delen van uh, Kroatië... waar ik al op dit moment uh, ben... is het weer een afgeleide. Want je ziet dat het uh, heel erg lang duurt... voordat... Uh, uh, nou ja, voordat het land ook zelf... weer het gevoel heeft en de mensen het gevoel hebben... dat ze meedoen. Uh, en in die zin is ook de toetreding tot, uh, tot de Europese Unie... is wel van, uh, van belang. Ook al is het enthousiasme... Uh, wat afgenomen de afgelopen, de afgelopen tijd. Maar je ziet wel dat het toch ook... Ook, uh, ook buiten Kroatië een brede uitstraling heeft. Van, hé, hey, dit zou wel eens een plek kunnen zijn nou ja, waar we kennis van kunnen nemen. En dat, dat ja, maakt dit gesprek eigenlijk ook al duidelijk. Ik wil je bedanken, uh, Manon, voor deze bijdrage. Hoe lang blijf je daar nog rondreizen? Uh, nog drie weken. Kijk aan, nog drie weken. Veel plezier daar. En dat was Manon Uphoff uit uh, Kroatië. En we belden met haar naar aanleiding van voetbal, Engelenoorlog oorlog... en niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Want ik praat met Sanja Krega, die een uitgeverij begon... om die Kroatische literatuur, die zo rijk is. En Manon Uphoff legt het net wel heel mooi uit... waarom die literatuur ook zo, uh, zo, uh, zo interessant is. En dat kunnen mensen dan ook echt nalezen in jouw bloemlezing, uh, Sanja Krega. Maar ik wil even aansluiten bij wat uh, Manon Uphoff daarnet zei over Europa... Uh, het aan, de animo voor, voor Europa is een beetje, beetje afgenomen. Uh, overal in Europa lijkt het wel. En waarom daar? De lange toetreding. De aanloop tot de toetreding ja. was erg lang. Uh, dat werd ook wel ervaren als uh, ja, misschien ook wel een... Ja. Een beetje vernederend om zo lang zo goed te moeten laten zien hoe, uh, hoe je omgaat met je verleden. Hoe je daarmee afrekent, terwijl het eigenlijk nog heel dichtbij is, In die, die hele oorlogs, uh, oorlogsverleden. Want is dat, was dat. Uh, dat moest ook getoond worden, oké, okay, wij, wij hebben daarmee afgerekend. Kijk ons eens. Uh... Oh ja, natuurlijk. Ja, de, ja, uh, mensen die aan de oorlog hebben meegedaan moesten natuurlijk wel naar, uh, naar Scheveningen en er waren veroordelingen en. Uh, Sommigen van hen waren toch ook wel helden in Kroatië vanwege de dingen die ze wel hebben gedaan. Dus dat, dat is heel erg. Uh, was inge heeft ingehakt daar. Dat was uh, ingehakt, moet ik zeggen. Um, dus uh, je kon uh, de animo voor Europa uh, gaandeweg zien afnemen. En in Europa zelf gaat het ook wel minder. Maar uh, dat heb ik eigenlijk nooit zo willen accepteren, van, van beide kanten niet. Maar zeker niet uit Kroatië, omdat ik vind dat de toetreding tot de EU wel historisch een grote stap is voor het land. En het is een stap waar uh, echt heel lang in de geschiedenis naartoe werd gewerkt. Het is een land wat georiënteerd is op het Westen, op het Europa. Hoe merk je dat? Bijvoorbeeld, we hebben net die, uh, de, het lied gehoord... Uh. We hebben een stukje Kroatisch uh, gehoord. En die taal bijvoorbeeld, als je, zitten, daar, zitten daar herkenbaar bijvoorbeeld Italiaans, Duits? Er in? zitten uh, heel veel elementen van het Italiaans in het Kroatisch... wat op de kust wordt gesproken. Uh, hier in dit specifiek liedje kan ik me even niet zo herinneren. Maar uh, in ieder geval Italiaans is... Uh, nou ja, van, uh, in ieder geval van de tijd van de renaissance is, uh, heeft zijn invloeden gehad. Ook op de literatuur in de kustgebieden. En in de noordelijke Kroatië, of in de continentaal Kroatië... is de invloed van de Duitse taal uh, heel erg aanwezig geweest. En uh, ik denk dat het ook wel ging om een bepaalde openheid... om die invloeden toe te laten bij de Kroaten... die in de loop van de geschiedenis daaraan bloot hebben gestaan. Want uh, als je het aflegt tegen uh, de Turkse invasie die vanuit het oosten kwam... Uh, die, de, de Turken hebben lang genoeg aan de grens met uh, Kroatië gezeten. En die grens bepaalt eigenlijk ook wel. Uh, ik vind dat er betrekkelijk weinig uh, invloed van Turkse... Uh, maar als je eigenlijk... naar een Kroaat vraagt, van, ik ben, een, ben je een Europeaan, wat zegt die dan? Nou, ik hoop dat ze zeggen ja. ja dat hoop je, maar wat zegt Ja, ja, ja. ja, ja? ja. Ik wil, ik wil, want Manon Uphoff die, een, die, die zei wat, wat die literatuur zo mooi maakt... Het is ook dat, dat gevoel voor, uh, voor uh, het, het noodlot en wat dan ook. En een soort absurditeit. Ik wil een klein stukje, dat, dat, dat zal ik voorlezen, uit een boek. En dat gaat over een beer. Ik noemde de beer al in een vraag, geloof ik. Het is uit een verhaal van uh, Miro... Gavran. Gavran. Wat is dat voor... Die is nog niet zo oud, zie ik. Hij is... Miro Gabran is uit 1962. Het is eigenlijk uh, de Kroatische schrijver vandaag... die geldt als iemand die echt doorgebroken is in het buitenland. Die, uh, die wordt veel vertaald, wordt veel uitgevoerd... Uh, heeft zijn eigen theaterfestival in Slowakije reist heel veel de wereld rond. Nou, in Nederland begint hij nu een beetje bekendheid te krijgen. Hij is nu nog. Uh, nou ja, uh, heel binnenkort komt een uh, eerste integrale roman van hem uit in het Nederlands. Die ga je uitgeven. Die ook. ga ik uitgeven. Ja. Hoeveel boeken wil jij per jaar uitgeven eigenlijk? Nou ja, dit jaar uh, kom ik tot uh, vijf totaal. Nou dat is in twee jaar de tijd. En uh, daarna heb ik. Uh, m, uh, nu heb ik het uitgestippeld tot tien. Uh, nou, en ik het grappige is dat het, uh, dat het dat er zichzelf gaat uh, Het, gaat heel, gaat, het gaat heel slecht hè, in, in, in, in boekenland. Ja, ik zeg niet dat ik goed verkoop. Nee, wacht even. Je geeft ze uit en je vertaalt ze ook allemaal nog eens een ja, keer zelf. Ja. Dat is, ik bedoel, dat, dat mag ook wel even bijgezegd worden. Maar ik wou even zeggen: het Centraal Boekhuis in Culemborg... dat is voor een groot deel, er zit al, of een groot deel, voor een, voor, een, voor een deel zitten er al helemaal geen boeken meer in. Maar moeten ze naar andere spullen stallen, omdat het met, met, met de boeken heel slecht gaat. En jij gaat intussen gewoon een hele gespecialiseerde uitgeverij oprichten. En je gaat vijf tot tien, tien boeken per jaar ook nog eens een keer uitgeven. Toen je begon, hè? Wanneer begon je precies? 2011. 2011, heel kort geleden ja, nog maar. dus. Wat, wat bezielde je toen je nou ja, begon? De ontmoeting met, uh, met werken uit de Kroatische literatuur. De, de, het boek van Goran Tribuson was echt de, de ontsteking voor het. Uh, dat woordeneer. heb ik hier heb je ook gedaan. Goran Tribusson, ja. het grijze gebied. En dat is een, de tweede zaak. Vertel er eens iets over. Uh, dit is dan weer uit uh, Tribusson zijn uh, reeks van. Uh, uh, misdaadromans, uh, uh, waarin die, uh, eigenlijk de transitie van de Kroatische samenleving volgt... vanaf de jaren tachtig tot en met in uh, de jaren 2000 zoveel... aan de hand van uh, misdaden die de politie-inspecteur oplost. En, uh, nou ja, aan... Zijn het andere soort misdaden dan, uh, dan elders in de wereld worden gepleegd of niet? Het specifieke daarvan vind ik dat je zoveel van, uh, van de sociale omveld uh, van de samenleving daarin ziet. Hè. Hoeveel landen heb je die nou uh, in Europa recentelijk een oorlog hebben gehad... en nu maken ze een overstap naar de democratie, naar uh, markteconomie. Nou, dat is allemaal terug te vinden in de, uh, ja, in de, in de manier hoe mensen proberen overeind te blijven... en hoe ze vechten om, om het leven op te bouwen. En dat zie je op de uh, achtergrond van de uh, romans van Tribusson heel goed. Dat is natuurlijk dat is inderdaad heel mooi wat je nu zegt. Dat is een snelkookpan, dus wat dat betreft ook geweest. Van communistisch de, en dan dan, dan, ja, dan ja, markteconomie. Ja. Merk je ook in Kroatië dat mensen daar moeite mee hebben met die, met die overstap? En en, en dat ze dat ze bijvoorbeeld voor een deel de kluts kwijt zijn daardoor? Nou ja, ze zijn wel een zoekende. Maar ik merk niet, en uh, ik ben heel blij omdat ik niet merk... dat er zo'n algehele hang zou zijn naar een grote leider. Dat, uh, dat, dat, dat is er vanaf, hè? Dat, is, dat hebben ze wel gehad. Dat hebben ze nu. Hoe lang heb ik? Ja, precies. Ja, en, dus het is... Uh, nou ja, ze, ze redden zich wel. En uh, het land gaat in de politieke zin ook wel... Van, uh, van centrum rechts naar centrum links en terug en zo. En dat kan allemaal wel en het gebeurt allemaal. Ja, oudere mensen die, die klagen natuurlijk dat ze het niet allemaal kunnen overzien... En die willen die lijden misschien nog, of ook niet meer? Nou, dat weet ik niet zo. Omdat, uh, nee, nee, die is dood. Uh. Maar dat is, nee, maar even no terug naar 2011. Toen dacht je, oké, okay, dit, dit, dit, eh, je bent dat allemaal gewoon gaan, gaan lezen zelf... en gaan ontdekken. En Die snelkookpan die die samenleving is... een veel grotere snelkookpan waarschijnlijk dan, dan de onze. En vervolgens dacht je dan ook een uitgeverij en dan dat ook vertalen. En je dacht niet bij jezelf, dat is misschien economisch... in een, een markteconomie niet het meest handige om te doen. Dit klinkt ironischer ik dan kwam, ik het bedoel. Ik hoor. kwam literatuur tegen waarvan ik dacht... het is onbegrijpelijk dat daar zo weinig van ge gekend wordt hier. Ja. En, en het gaat om de twee landen die mij het meest naast zijn. En, en in het ene gebeurt van alles. En in de tweede weten ze daar heel weinig vanaf. Het wordt heel weinig uit de Kroatische, heel Kroatische literatuur... vertaald in het Nederlands en weinig uitgegeven. En dat vond ik eigenlijk, uh, nou ja, een, een gat in de markt zoals je wil. En, uh, Wat zouden de Kroaten bijvoorbeeld van ons moeten lezen, vind jij? Nou, Kroaten lezen eigenlijk betrekkelijk uh, veel. Uh, oh, ik kan je zo een aantal romans uh, noemen die uh, vertaald zijn. Nee, maar wat vind jij dat ze zouden moeten lezen? Stel je voor dat je. Dat je wat zouden ze moeten lezen? Wat zou een. Wat zou, dus kijk, ik, ik, de Nederlanders gaan nu Goran Tribuson lezen, het grijze gebied. Dat is de tweede zaak van politieinspecteur. Hoe spreek ik die naam met? Banic. Banic. Banic. Banic. Banic. Dat zag ja. ik toch goed. Banic. Dan zien ze hoe die, hoe die samenleving van communistisch naar markteconomie gaat. Oorlog er tussendoor nog eens een keer. Dan heb je een beeld. Wel, wat, wat, wat zouden de Kroaten dan van Nederland moeten lezen? Ik moet zeggen, toen ik Tirza las van Arno Groenberg, dacht ik ik zou ze willen tracteren op een Teerza. En toen ben ik gaan kijken of dat te vertalen valt. En toen bleek dat hij zowel in Bosnisch als in het Kroatisch al vertaald werd. Wat een unicum is, want die talen lijken wel aardig op elkaar. Dus het is gewoon dubbelop. Maar. De um, van Arnold Van Arnold Groenberg. Want? Ja. Dan mag je gewoon dat zeggen. vond maar... ik weer zo, zo ver van de werkelijkheid daar vandaan. Ik dacht, uh, kijk, zo is het hier. Ja. Of zo, kan het hier, of zo wordt het zo hier geschreven, het zijn, ja. of zo, zo wordt er hier in de literatuur gedacht. Dat, uh, maar, maar dat is dus, ook wel mooi, literatuur als venster op een, op, een, op, een, op een wereld... die je gewoon eigenlijk niet zo goed kent en die, die je dan verhelderd krijgt. Dat, dat bedoel je toch? Nou ja, een beetje even aan het snuffen. Van, uh, ja. Ik ga nu het, trouwens toch, want anders vergeet ik dat stukje yeah. voorlezen. Want dat moet even. Dat is dat mooie stukje van Miro Cavran. Die overigens ook, zie ik hier, door het Rood Theater is... Uh, ja, in opgevoerd, ja, in Rotterdam. En ook zijn stuk, Tsjechov zei Tolstoy, vaarwel, is opgevoerd. En dit is een, uh, uh, een reeks brieven uit, uit een boek dat heet Kleine Ongewone Mensen, uit 1993. Dat is dus uit de tijd van de oorlog. Ja, en dit is een van de weinige verhalen die Gabren over de oorlog heeft geschreven. Het was echt een zoek in zijn oeuvre om, uh, om zoiets te vinden. En uh, dit is het verhaaltje over de oorlog. Het wordt, wordt nu echt gewoon in mijn oor getoeterd nu. En dat klopt, want ik zit dit verhaal al gewoon tien minuten uit te stellen. Het is dus een heel klein stukje, maar dat gaat om dat absurde. Lieve Emily. Er is iets vreselijks gebeurd. Werkelijk iets verschrikkelijks. Toen we in de omgeving van de stad... de schade van de granaataanval van die ochtend aan het opnemen waren... kwam Harold, mijn beste man, naar mij toe rennen en zei... sergeant... In de ruïnes van het restaurant is een beer gevangen. Een echte beer. We moeten hem helpen. Harold was dusdanig opgewonden... dat hij het volgende moment struikelde over het lijk van een Kroaat... en op de grond viel. Ik moet toegeven dat zijn opwinding op mij oversloeg. Ik onderbrak mijn gesprek met een gewonde Kroaat... die mij in afschuwelijk slecht Engels probeerde uit te leggen... waar de andere gewonden waren. Ik rende Harold achterna... Als een kind zo blij dat ik voor het eerst in mijn leven een echte beer zou zien. Eén die nog geen dag van zijn leven in een dierentuin had doorgebracht. Maar mijn vreugde veranderde terstond in diep verdriet. Het prachtige dier was gevangen in het puin van het restaurant. En zijn toestand leek hopeloos. Dus het is dus tijdens de oorlog. Er liggen wat dode Kroaten, wat gewonden. En het gaat eigenlijk alleen maar over die beer. Over die beer die gered moet worden omdat hij uh, gevangen is in de puin. En over de... De moeite die wordt gedaan om die weer te redden, en over uh, ja, de, de oprechte vreugde van de Engelse uh, militairen, dat ze zo een, als grote humanisten zo een goede daad hebben kunnen verrichten. Want dat is het ook. Die Engelsen die worden daar uh, voorkomen, uh, uh, belachelijk uh, gemaakt. Hoe de toon in andere uh, verhalen over de oorlog, hoe zou je die willen samenvatten? Is dat, is, dat, is, dat, is dat met dezelfde absurde blik? Dat kan niet altijd consequent zo volgehouden worden natuurlijk. Nee, uh, wat binnenschiet zijn verhalen van Miljan Kojergovic... die uh, beschrijft uh, zijn verblijf in Sarajevo tijdens de oorlog. Uh, daar zie je vooral hoe het gewone leven doorgaat... te midden van alle idiote dingen die in de oorlog gebeuren... En um, hij beschrijft dan uh, met heel veel nostalgie, heel veel pijn, heel veel verdriet... omdat zijn Sarai was van toen niet meer bestaat... Uh, hoe dat eigenlijk is opgehouden met bestaan. Uh, dus dat, dat, daar is niks grappigs aan. Dat is, dat is echt een verdrietig verhaal over de oorlog. Voetbal-Engelen-oorlog. Ja. De ja, families in Zagreb opgegroeid... Ben je wel eens naar Dynamo, uh, Zacreb geweest? Ja, of niet? ja, met mijn vader als kind, twee of drie keer. Maar het heeft wel uh, indruk gemaakt. Want die titels zaten niet voor niks: voetbal, Engelse oorlog. Ja. Dat heeft ook te maken met, met, met, met, uh, met, met de clubs natuurlijk: met Zacreb, Split. Ja, dat heeft het met de clubs te maken. Uh, het heeft te maken met de thema's die mij een beetje tegenmoet kwamen... toen ik eenmaal uh, klaar was met, uh, met het vertalen... en toen ik ging kijken hoe dat te ordenen. En achteraf realiseer ik me dat het ook ging om het feit... dat uh, in de literatuur van Joegoslavië die ik uh, ooit verlaten heb... of uh, waar ik vandaan kwam, waar ik in uh, geschoold werd... Uh, daar was geen sprake van engele luidstaan voetbal. En de oorlog was er wel, hè. dat was oorlog de oorlog ervoor. Er. Ja, maar, maar, maar dit zijn de nieuwkomers in de literatuur eigenlijk. Dat, zijn, dat, dat het weer. Het kan gaan ook wel om de, de, de aardse zaken, zoals voetbal. Dat er uh, uh, nou ja, in een tot een paar decennia geleden als atheïstisch gehouden land. dat het nu opeens engelen uh, overal vandaan opduiken. In een katholiek land, wat het dan wel ja, is. Dat... Die engelen laten we nog even hangen. Maar even dat voetbal, hoe komt dat in de verhalen voor? Wat voor rol speelt het daarin? En in het allereerste verhaal van uh, Goran Tribusson... is het een, een, een drager zeg maar, van een uh, fantastisch spel... waarin voetbal uh, tot de zoveelste dimensie wordt uh, uitgewerkt. En er uh, wordt op, op enorme velden gewerkt. En gespeeld met, met uh, uh, weet ik wel, zoveel doelen en twaalf uh, ballen. En ga zo maar door. Dus je maakt er een, een, een gek uh, verhaal van. In de verhalen van... Um, Zoran Feric bijvoorbeeld, um, speel, daar speelt zich het, uh, de, het verhaal af... op een van de eilanden, net ten zuiden van waar Manon nu zit. Uh, daar is het uh, ja, gewoon datgene wat, wat de mensen doen daar. Uh, het is een heel belangrijk onderdeel. Uh, een van de, uh, de uitspraken is, je kan maar beter uh, een kind verliezen... dan hij zien uh, verliezen. En dat gebeurt ook. Hè? Want het is een begrafenis kunt, van een kind. Je kunt, maar je, je kunt maar beter een kind verliezen dan dat Hajduk split, split verliest. split ja. verliest, ja, ja, ja. Nou ja, over belang, hè, we het belang hoeven we het dan verder niet te hebben. Die engelen zijn natuurlijk ook interessant. En dan het, en zo ergens op een derde van het gesprek vertelde je... dat je in, in Joegoslavië, toen je daar op school zat... Hè, dat je, als je dan vertelde dat je naar de kerk we, uh, was geweest... als je dan zo dom was om hè, te zeggen, ik was de naar de, de, de mis. Dan zat dan, dan het fout. Groeide je in een gelovige zin op? gingen jullie? Het katholicisme in Kroatië in die tijd was iets anders dan geloof alleen. Het is, uh, de, de, er zijn vele lijnen die door Joegoslavië liepen. En één is het verschil tussen Kroaten uh, als, als volks en uh, katholiek. Uh, in het oosten zijn ze meer orthodox. In het midden heb je moslim. Dus het is altijd, uh, behalve een religieus, ook wel een nationaal uh, verhaal geweest. En dat was altijd zo gemengd. Dus ik kan me geen, uh, ik kan me geen grote kerkganger noemen, maar dat, dat er zat een stuk verzet in de naar de kerk gaan tegen het regime zoals die Tegen was. het communistische regime. Tegen het regime. communistische regime. Precies. En je kon beter dan toch maar zeggen dat je katholiek bent dan Kroaat. Want uh, nou ja, goed, zo waren de verhoudingen nu eenmaal. En, nou je vraag. Nee, maar dus de, de, de vraag was of je wat, wat voor rol die kerk speelde. En of je, maar jullie waren dus gewoon katholieken en, en je was gelovig en je ging, en je ging naar, de, naar de kerk. Alleen je moest er niet te veel over zeggen. Nu, in die verhalen, zie je opeens al die engelen opduiken. Ja. En niemand die ik daarover aanschoot uh, tijdens de bespreking van, uh, van, uh, van die antologie... Uh, die daarvan opkijkt, want opeens zijn die engelen overal. Maar die engelen hebben uh, eigenlijk vele rollen hier. hoor. Uh, in een van de verhalen van Martina Anicic is het een huisgenoot... die een, haar engelbewaarder, een ja, bekend... Uh, uh, een bekende figuur, uh, die uh, dan uh, nou ja, met haar samenwoont en op een hele leuke manier voor haar zorgt, als een alleenstaande vrouw bijvoorbeeld. Dat is een, dat is een hele humoristische. Uh, daarnaast zijn er verhalen van Matko Marušić over de oorlog. En de hele verhalenbundel uh, heet. Uh, Kunnen engelen huilen. En uh, daar gaat het echt om, uh, om, om die wezens die je dan uit je geloof uh, roept wij, he, om, je, om je te helpen. Dat zijn dan wel andere soorten van engelbewaarders... waar hij uh, heel teder, maar m, toch wel best serieus is. He. Hij is een gelovig man en uh, dat, uh, dat merk je dan daarin. Um, Ferric heb ik genoemd met zijn uh, voetbal. Uh, ja, het, uh, de titel van het verhaal is een engel buitenspel. Een engel buitenspel. engel buitenspel, ja. Ja, dat vind ik al bijna, weet je, dat is al, dat is al bijna gewoon één een, een, een regel als een gedicht en als een film en als een roman tegelijkertijd, toch? Ja, een ja, engel en dus buitenspel. Een engel buitenspel, ja. En daar, daaronder die titel de, de, beschrijft hij dan een kinderbegrafenis op een van de eilanden... waarin dan ook wel alle associaties met het voetbal komen en ook wel die uitspraak dat je maar beter een kind kan zien gaan en Heiduk-splitsing verliezen. Maar dat voetbal wordt misschien ook gewoon... op een religieuze manier uh, beleefd. Alsof het een mis is. Of ga ik nou veel te kort door dat de Dat zou ik niet meer weten. Het is een hele tijd geleden dat ik nog een voetbalwedstrijd nou, ben geweest. Laten we het daarbij houden. Een engel buitenspel. Vertel nog even. Je... je volgende boeken die uh, gaan verschijnen. Het volgende, dat is... En eerst volgende is uh, nog een uh, Banic van Goran Tribusson. Dus uh, uh, weer een uh, misdaadverhaal uh, met uh, Kroatische samenleving stevig op de achtergrond aanwezig. En vrij snel daarop uh, hopend op dat, uh, dat dat op Frankfurt uh, uh, gepresenteerd gaat worden. Op de boegmessen. Op de boegmessen is een vertaling van een klein roman van Miro Gavran. Het heet Kafka's Vriend. En daar komen we dan tegelijkertijd met, uh, uh, met de roman in vier talen. Dus Kroatisch, Engels, Tsjechische vertaling en de Nederlandse vertaling. En dat, uh, Prachtig. Dan is het voor dit jaar Een klaar. Een engel buitenspel. Ik sprak met Sanja Krekar. En zij richtte die uitgeverij op Kroatische literatuur in Nederland. En die gaf onder meer uit voetbal-engelenoorlog. Volgende week spreek ik hier met Rodan Algalidi... Afkomstig uit Irak. Hij woonde weer geruime tijd in Nederland en we gaan naar Nederland kijken door zijn ogen. Hij schreef een nieuwe dichtpunt. En kun je voor mij op de valreep nog even de kroatische vertaling geven van een engel buitenspel? Angel of offside Angel of offside Offside moet bekend klinken. Een engel buitenspel.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 Dit is Radio 1.